12 uur. Het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Voorraad is Dino Sorel opgeheven. Overvallers Nieuwegein nog altijd spoorloos. En het College Bescherming Persoonsgegevens wil ook kunnen bijten in plaats van blaffen. Het weer, de verwachting tot morgen. Er hangen stapelwolken die vooral in het binnenland uitgroeien tot buien. Kans op onweer en hagel. Aan de kust blijft het overwegend droog en vrij zonnig. Zo'n 12 graden is het en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Morgen zo'nzelfde dag, in het weekend minder regen. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van Dino Soerel in het liquidatieproces opgeheven. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs om hem nog langer vast te houden. Sorel wordt door het openbaar ministerie gezien als de rechterhand van Willem Holleder. Onze justitieredacteur Robert Bas is bij de rechtbank in Amsterdam. Robert, uh, betekent dit dat Sourel nu ook vrijkomt? Nee, hij komt niet vrij, want hij is recentelijk veroordeeld door het Hof in Amsterdam in een drukzaak tot zeven jaar cel. En in die zaak zal hij vast blijven zitten. Maar hij zit dus niet meer vast voor zijn vermeende aandeel in de liquidaties. Want daar werd hij van verdacht: twee liquidaties. Ja, hij, hij wordt er door het openbaar ministerie van verdacht dat hij een criminele organisatie heeft geleid... en dat hij opdracht heeft gegeven of in ieder geval twee liquidaties op Thomas van der Bijl en Kees Houtman heeft uitgelokt. Ja, en, en dat betekent dus dat daarmee met, met zijn vrijlating eigenlijk de laatste opdrachtgever in het proces nu ook vrijgelaten is. En waarom zegt de rechtbank nu dat, uh, dat, dat het bewijs niet genoeg is? Nou, het Openbaar Ministerie uh, is natuurlijk vooral uh, met bewijs gekomen... op basis van verklaringen van een kroongetuige. Met die kroongetuige is een deal gesloten. De rechtbank zegt heel duidelijk... Nou ja, in dat soort dan moeten we uiterst behoedzaam omgaan... met de verklaringen van zijn kroongetuige. Dat gaat om Peter Laes gaat dat, Robert. Dat gaat om Peter Laes. Ja. Hij, hij, hij, hij krijgt een tegenprestatie. He, we hebben onthuld dat hij 1,4 miljoen krijgt uh, van de staat. Dus dan, dan moet je op zoek gaan naar... is er meer bewijs, is er steunbewijs? En de rechtbank zegt... Nou, op dit moment ligt er onvoldoende steunbewijs... om tot een veroordeling te komen voor deze feiten. Ja, en, en eerder deze week hadden we ook al het nieuws... dat, uh, uh, ja, dat die, die Peter s zegt niks meer... en dus gaat het OM nu uh, uh, mogelijk een hogere straf eisen hè, tegen hem. Ja, hij heeft, hij heeft een deal die is gesloten. De deal bestaat uit dat hij verklaring aflegt. In ruil daarvoor krijgt hij getuigenbescherming en, en, en hij krijgt dat in de vorm van geld dat hij dat zelf kan regelen. Omdat hij niet meer verklaart, eh, dreigt de deal niet door te gaan. Dreigt hm. ook zijn bescherming weg te vallen. En dreigt ook eh, de openbaar ministerie eh, weer een veel hogere straf te gaan eisen. Beloofd was 8 jaar cel in plaats van 16 jaar cel. En de officier heeft duidelijk laten blijken dat ze toch weer neigen om die volledige straf te gaan eisen. Ja, ja. Maar voorlopig dus uh, de voorlopige hechtenis van Sourel in het liquidatieproces opgeheven. Robert Bas, dankjewel voor dit moment. De politie heeft nog geen spoor van de overvallers... op het geldtransportbedrijf G4S in Nieuwegein. Ze zijn voor het laatst gezien de A27 bij Gorkum... toen ze in twee Audi's naar het zuiden reden. Een verslaggever Roel Pauw was vanochtend in Nieuwegein. Om een uurtje of negen is de politieafzetting wat kleiner gemaakt. Dan kun je via de achterkant zien wat er gebeurd is... Parkeerterrein waar alle bekende blauwe autootjes staan van G4S, Waardetransport. En als je langs het gebouw kijkt, dat is een klein tussendoorpaadje... dan zie je een gat in de gevel. Daar heeft vermoedelijk een deur gezeten... die eruit geblazen is met explosieven. En zo hebben de overvallers zich toegang verschaft tot het gebouw. Maar dan is het altijd nog wel de vraag hoe ze het terrein zelf zijn opgekomen... want daar staat een hoog hek omheen met prikkeldraad... en nog eens een elektrisch hek... En op elke hoek van het gebouw hangt een camera. In een gangetje dat dwars op het gebouw staat... misschien zijn de overvallers hier langs gekomen, zijn een paar rechercheurs bezig met sporenonderzoek. En dat alles moet zich hebben voorgedaan in de vroege uurtjes van deze dag... aan de Grote Wade op een bedrijventerrein in Nieuwegein. Om kwart voor vijf zouden de overvallers het pand zijn binnengegaan. In hoeverre het ze gelukt is om iets buiten te maken is nog niet bekend... In elk geval zijn ze er vandoor gegaan in twee snelle Audi's... zoals de politie dat voorwoordt, in zuidelijke richting. Het laatst zouden ze in de buurt van Gorkum zijn gezien. Kenteken van een van de auto's is vermoedelijk 10-RNR-onbekend. Vraagteken. De politie heeft nog geprobeerd om de overvallers de pas af te snijden... door op- en afritten van de snelweg af te zetten. Er is ook een helikopter de lucht ingestuurd, maar dat heeft dus niks opgeleverd. Net stond het personeel van G4S nog een beetje te lummelen bij de hoofdingang. Sommigen rookten een sigaretje, maar nu zijn ze allemaal naar binnen vertrokken. Misschien kunnen ze er toch nog een beetje een gewone werkdag van maken. Roel Pauw vanuit Nieuwegein. Inmiddels is ook de politie in België op zoek naar de overvallers van het geldtransportbedrijf. Wordt rekening meegehouden namelijk dat de criminelen zich ergens in België schuilhouden. De monumentale molen in het Friese Burum is waarschijnlijk afgebrand... doordat jongens bij de molen bijbels en psalmboeken in brand hadden gestoken. Eerder werd er nog gedacht dat de brand was ontstaan door vuurwerk. De politie heeft intussen zes jongens aangehouden, tussen de 12 en 15 jaar zijn ze. En ze zijn verhoord. Ze vertelden dat ze tijdens een wandeling door Burum op die boeken zijn gestuurd. We zagen ze een container staan met erin een aantal oude bijbels en psalmboekjes. We zijn vervolgens naar de molen gelopen en hebben daar die boekjes in brand gestoken. Op een gegeven moment zagen ze dat het vuur uh, een aantal houten planken van de molen uh, had aangepast. Ze hebben het vuur uitgemaakt, naar eigen zeggen dan. En uh, ja, later die avond, zagen ze tot een grote schrik dat een volledige molen in brand stond. Ja, dus toch niet goed uitgemaakt. Volgens de zes nooit de bedoeling geweest om de 225 jaar oude molen in brand te steken. Dit is het NOS Journaal. Het Dorald Megens. De jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... hebben een eigen katshuisakkoord opgesteld. Ze zijn het eens geworden over bezuinigingen volgend jaar van 11 miljard euro. Door hervorming in de woningmarkt, sociale zekerheid en de zorg... kan dat bedrag nog oplopen tot 27 miljard euro. De jongeren willen de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar... elk jaar met een half jaar laten stijgen tot 69... In het plan staat ook dat de hypotheekrenteaftrek in tien jaar wordt versoberd naar de laagste belastingsschaal. De jongeren willen het budget voor ontwikkelingssamenwerking overeind houden. Het wordt nu tijd dat de waakhond voor de privacy niet alleen maar blaft, maar ook hard kan bijten als dat nodig is. Dat vindt Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit moment presenteert dat CBP-jaarverslag over 2011. Het gebeurt in Den Haag. Aan de lijn nu de voorzitter van het college, Jacob Koonstam. Goedemiddag. Meneer Koonstam, um, het jaarverslag, als we dat nemen, wat is, wat is de belangrijkste boodschap daaruit? Dat er onwaarschijnlijk veel werk aan de winkel is. Als je ziet wat we vorig jaar allemaal hebben verstout uh, met Google, TomTom, Tom, Facebook, talloze data, lekken, EPD, doorstartmodel, EPD over chip, bestandskoppeling, etnische registratie, aanpakken, scheefwonen. Als je ziet, de hoeveelheid dossiers die onze kant op komen, waar wij inderdaad onze tanden in moeten zetten om te zorgen dat de dingen goed gaan. Ziet er voor het komende jaar ook naar uit dat we niet op onze handen zullen kunnen blijven zitten. Ja, eh, zaken waar u de tanden in moet zetten. Het, het probleem was in het verleden eh, dat, u, dat u niet de middelen heeft om dat, om dat goed te kunnen doen, vond u, hè? Ja, ik vind dat, als je, dat je echt soms het gevoel hebt dat we met gebonden handen... organisaties die willen en wetens de privacywetgeving overtreden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 echt heel snel zou kunnen krijgen. Ik wens u daar succes bij, meneer Koonstam. Dank u wel voor, uh, voor de tijd en de uitleg. Oké, okay, bedankt. Goedemiddag. Goedemiddag. De machinist die betrokken was bij treinongeluk in Stavoren in 2010... wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft dat besloten. De 60-jarige machinist uit Goor reed met een onderhoudstrein... door een stootblok en vervolgens ging de trein dwars door een watersportwinkel... Italiaanse machinist bestuurde de trein onder leiding van de Nederlander. Uit het onderzoek is nu gebleken dat er onder meer gebreken waren aan het baanvak. En op basis daarvan ziet het OM nu van vervolging af. Bij de aardbeving van gisteren in Indonesië zijn vijf doden gevallen. En ook raakte een kind ernstig gewond doordat er een boom omviel. Aanvankelijk waren er na de beving, met een kracht van 8,2 op de schaal van Richter... geen meldingen van schade of slachtoffers. De beving was op zo'n 500 kilometer uit de kust van Atje in het noorden van Sumatra... Na de zware beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de hele Indische Oceaan, maar vloedgolven bleven uit. Sport. In de Nederlandse voetbalcompetitie zette Ajax gisteravond een belangrijke stap richting het kampioenschap. In Duitsland deed Borussia Dortmund hetzelfde. De regerend landskampioen won de kraker in de Bundesliga tegen Bayern München met 1-0. Arjen Robben speelde een cruciale rol, hij miste in de wedstrijd een strafschop voor Bayern. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. Tim, de verhouding tussen Robben en de mensen bij Bayern is iets van haat liefde, laten we het zo maar noemen. Hoe is er na die wedstrijd gereageerd op Robben? Ja, vernietigend werkelijk. Hij kreeg er uh, flink van langs, hoor. Ja, Hij miste dus die strafschop, vijf minuten voor tijd, heel belangrijk moment. Een strafschop die hij volgens bijvoorbeeld uh, Bayern-icoon Frans Beckenbouwer... nooit had mogen nemen, omdat Robben zelf in de 16 werd neergehaald. Ja, dat is een wet in het voetbal, zei Beckenbauer, dat je dan de penalty vervolgens niet zelf neemt. Hm. Maar daarnaast miste Robben ook nog een opgelegde kans in blessuretijd... en stond hij bij het doelpunt van Dortmund verkeerd... waardoor de buitenspelval het spelval wordt opgeheven. Ja, schreven ze hier, Robben uh, Robbe heeft last van de Hollandische krankheid... De want als het er echt op aankomt, dan verliest hij zijn koelbloedigheid. Ja. ja, dat heeft hij nu al meerdere keren bewezen in zijn carrière. Want denk bijvoorbeeld nog maar aan de WK-finale... toen hij die grote kans tegen Spanje miste. Ja. De strijd in Duitsland om, om het kampioenschap, is die hiermee al beslist? Of lopen we dan te hard van stapel? Nee, ik denk het wel hoor. Dortmund heeft nu zes punten voorsprong op Bayern München. Uh, er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Ja, Dortmund speelt zaterdag wel tegen Schalken. Dat is natuurlijk een zware wedstrijd. Maar Dortmund is nu al 24 wedstrijden op rij ongeslagen in de Bundesliga. En nee, ik zie het niet meer gebeuren dat ze in de laatste wedstrijden deze voorsprong nog uit handen gaan geven. Hm. Bayern, uh, nog wel in de halve finale van de Champions League. Dat uh, zou het seizoen kunnen redden in München? Dat hopen ze in München natuurlijk. Ja, ze spelen erin tegen Real Madrid, dus het zal allesbehalve makkelijk worden. Maar in München wil iedereen zo graag de finale halen omdat die wedstrijd namelijk op 19 mei in München wordt gespeeld, een thuiswedstrijd dus. Ja, daar is bij Bayern nu alle hoop op gevestigd. Tim de Wit, dankjewel. Nu naar Jolanda van de Velde Bij de ANWB is verkeersinformatie. Jolanda. Dorald, een uh, aanrijding is er geweest op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en Arnhem-Noord staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zijs rijden geen treinen na een wisselstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Het voorarrest van Dino Surel, de rechterhand van Willem Holleder, is opgeheven. De overvallers van een geldtransportbedrijf in Nieuwegein zijn nog altijd spoorloos. En het College bescherming persoonsgegevens wil boetes kunnen uitdelen, wil bijten in plaats van blaffen. 12 over 12. Dit was het. Zometeen de NCRV. Frank Dumosch met lunch. Eindelijk buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren in de nieuwste jurkjes van topmerken.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 360 voor het Jeugdsportfonds. Doe de 360.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank de Mosch. Welkom bij Lunch. Een fles champagne die het katshuis in werd gebracht zorgde voor opschudding. Er gebeurde wat witte rook. Ze hebben wat te vieren daar. Waar verveling al niet toe kan leiden. Zometeen praten we daarover. Een feest van de serie Feuten van BNN is, volgens een van de bezoekers, behoorlijk uit de hand gelopen. Een soort ontgroening met allerlei natieverwijzingen zorgt ervoor dat justitie nu een onderzoek begint. In de serie over het studentenleven gaat het er ook al niet erg zachtzinnig aan toe. Kun op je post! Vingers in je Stelletje, kutfeuten! Daar praat ik met journalisten Joost Niemuller en Tom Verlint... als journalist en mediaondernemer in ons mediaforum hierover door. De nieuwsquiz, straks. Wilt u zelf meedoen aan de nieuwsquiz? Mail dan uw naam en nummer naar de nieuwsquiz Dit is Radio 1. Lunch. Gisteren het nieuws dat na jaren steggelen de programmagegevens van de publieke omroep eindelijk worden vrijgegeven. Nu lijkt er weinig interesse voor te zijn. Een aantal uitgevers zegt in de Volkskrant dat het te laat is en te duur. De kans dat op korte termijn nieuwe tv-gidsen gaan concurreren met de bestaande omroepbladen lijkt dus klein. Een woordvoerder van de Telegraaf Mediagroep zegt... de mediawereld is intussen toch behoorlijk veranderd. We leven in een andere tijd. En volgens de persgroep is het momentum weg... Het gebruik van programmagids is de laatste jaren enorm afgenomen... door digitale mogelijkheden als apps en de elektronische programmagids. Er is nogal wat ophef ontstaan over een feest van BNN-acteurs... in de televisieserie Feuten. Het studentenkorps HSC Mercurius, speciaal opgericht voor de serie... hield tijdens de paasdagen een groot feest. Volgens een bezoekster zou er een natieontgroening hebben plaatsgevonden... compleet met hakenkruizen op gezichten en het gooien van bier. Ze zou volgens de telegraaf zelfs aangifte hebben gedaan. Initiatiefnemer en acteur Tim Murk is zich van geen kwaad bewust. Eerst op het eind van de avond, hebben we vandaag gehoord, zijn er een paar maloten geweest die zich hebben misdragen. Toen we dat door hadden is gelijk de stekker eruit getrokken uit het ontgroen en verder was het gewoon alleen maar een heel leuk feestje. Een van de vrijwilligers is meegenomen door de politie. Zij heeft een hele nacht vastgezeten en mij de dag erna laten weten om twee uur s middags. Ik ben eindelijk vrij, ik weet van niks. Het spijt me als ik iets verkeerd heb gedaan, maar ik weet echt van niks. We gaan een leuk feestje organiseren, we gaan toch niet uh, mensen uh, een Hitlergoed laten doen? Uiteraard niet. Dat zei hij in RTL Boulevard. We hebben even gebeld met Spector, het bedrijf van Murk dat het feest heeft georganiseerd. Spector heeft inmiddels gesproken met de bezoekster en er zouden geen problemen meer zijn. Ze zijn erg geschrokken van alle ophef in de media. Een overdreven verklaring van een enkel meisje, een studentenvereniging, ontgroening. En 40-45 werken als een rode lab, blijkt maar weer, zeggen ze. Heeft u een conflict met het Parool... dan uh, moet u niet naar de Raad voor de Journalistiek... want de krant laat de Raad voortaan links liggen. Barbara van Beukering, hoofddirecteur van het Parool. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Frank. Dag. Waarom laten jullie de Raad voor Journalistiek voortaan links liggen? Nou, dat, uh, dat is een, uh, een, um, een beslissing die we na een hele lange discussie... en rijberaad hebben genomen. Want uh, je hebt gelijk, de Raad was oorspronkelijk bedoeld... als laagdrempelig instituut waar mensen terecht... die uh, zich niet goed uh, behandeld voelen door de krant... Maar in de praktijk blijkt, en is ons gebleken, ik ben nu bijna vijf jaar hoofdredacteur... en in die vijf jaar zijn we er altijd uitgekomen met mensen die het echt behandeld voelen of uitgekomen. Ik bedoel, die bel ik op of we geven mensen een podium om hun mening kwijt te kunnen in de krant. Of we praten het uit of we bieden ons excuses aan. Daar komen we altijd uit. En de klachten die bij de raad terechtkomen, dat zijn in onze praktijk altijd klachten van... Uh, nou, zou je kunnen zeggen, welgestelde en soms uitgesproken loche partijen. Die uh, figureren in de uh, verhalen van onze misdaadsslaggevers Bart Middelburg en Paul Vugs. Die naar de raad stappen met dure advocaten. En uh, dat zijn vaak ontzettend ingewikkelde, gecompliceerde klachten. waarvan wij zeggen dat de raad daar niet toe is geëquipeerd om daarover te kunnen oordelen. Als het op de parool gaat, is het de penose zeg maar, die met de zak geld naar de raad stapt. en dan zegt u, ga ja. dan maar naar de rechter als je echt wil. Dan gaan we niet meer naar de rechter, want zij gebruiken de raad echt als. Uh, zoals onze misdaadsslaggever Bart Middelburg mooi formuleert. als inkijkoperatie. Zodat ze, als ze bij de raad uh, gegrond worden verklaard, dat ze wapperend. Uh, met dat papiertje bij de rechter kunnen staan van... kijk, de Raad heeft uh, ons in het gelijk gesteld... En um, wat, wat, de, Ja, maar hoe reageert de rechter wel over het algemeen op? Want de rechter, nou ja, we hebben die, de afgelopen, afgelopen, sorry dat ik ja, ja. Van, maar, afgelopen maand hebben we toevallig twee uitspraken van de rechter gehad over zaken die bij de raad, grond, bij de raad van justitie gegrond waren geklaard En die de rechter ongegrond heeft vaart. Nou, dat heeft ons echt. Dat was voor ons een beetje de druppel die de MD heeft overlopen. Maar leg en, de, nou, leg dan het laatste even uit. Dat betekent dus dat eigenlijk het oordeel van de raad, zegt u, niet doorvrocht genoeg is? Nee, die is niet overvloog genoeg. Kijk, de raad bestaat, uit, uh, bestaat niet uit uh, rechters of uh, juristen of advocaten. Het bestaat uit een doorsnee van de samenleving. Dat is prima. Maar dit soort zaken waar deze mensen mee komen, die zijn heel gecompliceerd. En de raad is niet in staat om getuigen te, hoor, te horen... of om in die enorme complexe materie te duiken. Ja, ja. Dus... Nou, nou, dan loopt u ook al heel wat jaar in het vak rond. Er wordt al jaren gesteggeld over de rol van de raad van journalistiek. Is dit een, een nagel aan hun doodskist? Nou, zover zou ik, helemaal, dat zou ik helemaal niet willen zeggen. Het is, van, het is onze mening en uh, misschien zijn er kranten of andere media... die wel blij zijn met het oordeel van de Raad. Maar dit is uh, onze opvatting en wij uh, hebben er nu een punt achter gezet. Barbara Verbeuking, hoofddirecteur van Het Parool. Dank. De BBC gaat tijdens Olympische Spelen in Londen... elke sport live uitzenden via 24 high-definition videokanalen. Britten kunnen de streams, met een totaal van 2500 uur aan sport... volgen via de BBC-website of gewoon op hun televisie. Roger Massey, directeur van BBC London 2012... noemt deze Olympische Spelen de eerste digitale Spelen... en wil op deze manier een zo breed mogelijk publiek bereiken. Het is nog niet bekend of Nederlandse providers als KPN, UPC en Ziggo... de kanalen ook door zullen geven. Duitsland zepte massaal weg bij het horen van deze tune. Ja, de winner is van het bedrijf van John de Mol... is ook bij de Oosterburen geen succes. Net terwijl presentatrice Linda de Mol de show gisteren begon... door te refereren aan haar comeback op de Duitse tv... zie kennen mich nog, zei zij... Het mocht niet baten. Het programma trok slechts 1,6 miljoen kijkers. Ter vergelijking naar Sylvie van der Vaart keek op hetzelfde moment 4,8 miljoen kijkers. Zij presenteert op het Duitse RTL de show Let's Dance. In de Duitse pers wordt het programma vooral vooraf afgeserveerd door het onduidelijke format. De winner is dus niet Linda de Mol, eh, maar zou nog eens een extra spuitje botox moeten krijgen. Maar het concept, zeggen de critici. In weerwind zitten parlementair journalisten voor de gesloten poorten van het Katshuis... in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen tussen PVV, CDA en VVD. Hoe komen ze de dagen door? Kees Berghuis, chef van de Haagse RTL-nieuwsredactie. Jij zat er gisteren? Ja, ik zat er gisterochtend. En toen kwam er een fles drank zomaar voorbij. Ja, daar kwam, daar kwam iemand naar binnen fietsen met een fles drank en wij staan daar de hele dag. Eh, er valt verduiveld weinig te brengen, dus alles wat maar mogelijk op een signaaltje lijkt, eh, waaruit je kan afleiden wat er binnen gebeurt, dat, eh, ja, dat zorgt voor een, een mild gevoel van opschudding. Ja, jullie staan, zitten hier de rozen te vervelen met z'n allen, dan komt er een fles wijn voorbij, uh, champagne, en toen dachten jullie, hé, hey, er is wat te vieren? Er is wat te vieren, want daarvoor, uh, daar is champagne voor. en uh, Dan is vervolgens de vraag, wat is er te vieren? Uh, dus dan is de speculatie van, goh, zouden ze er misschien uit zijn en drinken ze met elkaar één glas om het ja. te vieren? En wat bleek? Uh, wat bleek dat het uh, geen fles champagne was, maar een fles witte wijn, uh, die de huismeester was gaan halen voor een jarige collega. Ah, uh, ja. allemaal al niks. Dus. Wat, wat zitten jullie daar de hele dag te doen, Kees? Uh, wij uh, praten over het weer. Ja. Want we staan buiten. Uh, we oude horen wat. Uh, er wordt stoeprandje gespeeld. Af en toe. So. Uh, ja, je moet het. Uh, nou ja, gewoon eigenlijk de tijd doden. Ja, nou, fijn. En dan kun je niet gewoon achter je bureau gaan zitten en wachten tot de RVD belt? Nou nee, daar, daar voelen we niet zo heel veel voor. Want uh, stel dat Wilders uh, er in één keer mee ophoudt. En ze hebben daar knallendbrie en uh, Wilders die rijdt weg. En die stopt bij de poort, draait zijn raampje naar beneden en vertelt wat hij er allemaal van vindt. Uh, als de RVD mij daar al over belt, dan zijn we te laat. Dus Ach, dat is geen optie. Dus voorlopig blijven we er maar een keer staan daar de dag. Wij, blijven, wij, blijven er gewoon, uh, wij blijven er gewoon staan. Zo'n zes weken staan jullie daar al, hè? Ja, dat klopt. Dit is, uh, dit is de zesde week. Op, uh, op rooster? Ja, wij maken, uh, wij maken een rooster elke keer. Uh, een uurtje of vier maximaal per persoon en dan word, je, dan word je afgelost. Oh, vier uurtjes maximaal. Ja, zoiets. Dan heeft het stoephand ook wel een duidelijke winnaar opgeleverd. <laughs> ja, dan, uh, dan, uh, ja, dan weten we dat. Uh, voor 30 april, Kees, moeten ze eruit zijn daar. Heb je enig idee uh, wanneer, of ze dat gaan halen? Nou ja, kijk, bij, uh, deze, dit is eigenlijk een tussenformatie. Uh, uh, alles zit behoorlijk dicht, zoals dat heet. Dus er lekt verdufelt weinig naar buiten. Nou, nou spreken wij wel mensen en de een zegt, nou, het zou deze week kunnen. En de ander die zegt, nou, we hebben nog wel even nodig. En de week, een week later zeggen ze allebei het omgekeerde. Dus uh, echt, echt een betrouwbare inschatting wanneer ze klaar zijn, die hebben we niet. Goed, Kees Berghuis van RTL, de RTL Nieuwsredactie, de chef. Dank voor uh, dit inkijkje. Oké, okay. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag Ja dat is Ja De Beatles Het mediaarchief. Ja, precies, 20 jaar geleden opende Euro Disney zijn, zijn deuren. Inmiddels omgedoopt tot Disneyland Parijs. Een enorm pretpark, net buiten de stad. Philip Frederiks was destijds voor het NOS Journaal Correspondent in Frankrijk. En hij nam alvast een kijkje in de Europese variant van Disneyland toen. De Europese variant is trouwens een groot woord. Dit is een Amerikaanse enclave die Amerikaanser is dan Amerika. Vandaar dat in het identiteitsbewuste Frankrijk wenkbrauwen worden gefronst. Er heerst hier stralingsgevaar. Disneyland is een cultureel Chernobyl genoemd. Een aantal Fransen zeggen: dit is een cultureel Chernobyl. Nou, dat vind ik wel erg grof. <lacht> ja. Nee, dat wij zo zie je het nog ook weer niet zitten. Voor de liefhebbers geen zorgen. Euro Disneyland klopt met de Amerikaanse droom. De piraten zijn in het Caribische gebied en de trein rijdt naar onbekend gebied. En dat alles voor een investering van 7 miljard en een toegang per dag van 75 gulden, 50 gulden voor kinderen. Op de openingsdag staken de bestuurders van de echte treinen naar Disneyland. De Franse autoriteiten vrezen dan ook een enorme verkeerschaos en smeken de bevolking om op de eerste Disneydag vooral niet naar Disneyland te gaan. Ja, De loop der jaren groeide het park uit tot de grootste, het grootste attractiepark van Europa. met jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Inmiddels zijn er in totaal 250 miljoen mensen in het park geweest. Dit is Radio 1 Lunch. Met als gasten in het Mediaforum Joost Nieuwmuller, schrijft voor onder meer de politieke weblog De Dagelijkse Standaard. en Tom Verlint, journalist en mediaondernemer. Welkom heren. Beide in Disneyland geweest ooit? Nee. Nooit? Nee. Joost? Nee. Hmm. Nou, ik weet niet of je het heel <laughs> van gemist hebt. wel. <laughs> ja, ja, met één keer. Dat ja, ik, ja, ik vond het wel aardig. Laten ja, ja. we even hebben over het Parol um, Het parool heeft besloten om uh, de Raad van voor voortaan links te laten liggen. Uh, ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Nou, het is... Uh... Uh, niet de eerste krant die eruit stapt. Dus volgens mij de Telegraaf uh, doet er niet meer mee. De Elsevier doet er niet meer. HP de tijd doet er niet meer mee. Dus het begint al een aardig rijtje te worden. Uh, overigens allemaal waarschijnlijk weer om verschillende redenen. Want dit aspect van die misdachtionistiek, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Bij de andere bladen en krant is het vooral omdat men vindt dat het een linkse hobby is. en dat altijd weer de rechtse media op een verkeerde manier eruit komen. Daar komt het in kort gezegd ongeveer op neer. Bovendien hoort Barbara van Beukering inderdaad een inhoudelijk argument gebruiken. wat ik ook nog niet kende: uh, dat het vooral de pennozen, zeg is maar, in hun geval die naartoe stapt. maar ook dat de argumenten van, van de raad blijkbaar geen stand houden bij de gewone rechten. Uh, ja, nou ja, als het gaat om beroep en hoger beroep, hè, zo zou je er tegenaan kunnen kijken... dan gebeurt het wel vaker dat een eerdere uitspraak uh, overrold wordt. Dat vind ik nog niet zo erg. Ik vind, het, het is wel een goed argument wat zij noemt, want ik sta zelf wat ambivalent tegenover uh, de Raad voor de Journalistiek. Ik vind eigenlijk dat de journalistiek in staat moet zijn uh, eigen orde op zaken te stellen. Ik weet ook dat er geen groot gezag wordt toegekend aan maar de Raad Maar dit is voor toch een om... milde vorm van tuchtrecht? Het is een milde vorm van tuchtrecht, maar op heel veel plaatsen wordt het gezag van de Raad voor de Journalistiek al niet meer erkend. En ik vind eigenlijk ook wel, als het om hele substantiële zaken gaat, dan heb je in Nederland altijd de rechter die uitspraak doet. Ik geloof ook dat heel veel Nederlandse media fatsoenlijk opereren en dat je daar aan kunt kloppen met, met klachten en dat daar soms ook rekening mee gehouden wordt. Maar er is een hele grote tussengroep. Mensen die het slachtoffer worden van bepaalde publicaties. die gaan niet zo gemakkelijk naar de rechter. Die hebben niet altijd vertrouwen in de manier waarop kranten en andere media klachten afwikkelen. En daarvoor kan de Raad voor de Journalistiek wel een functie vervullen. Dus misschien zou de Raad voor de Journalistiek het terrein moeten afbakenen. waarop de Raad voor de Journalistiek uh, actief is. Maar moet je een stap verder gaan? Uh, vraag ik ook aan Joost. En namelijk de, de, dan maar zeggen: oké, okay, goed, we hebben die raad helemaal niet nodig. Ja, nou ik weet niet of je hem niet nodig hebt. Ik ik heb wel het idee dat, uh, ik kan me dit zelf herinneren. Uh, uh, dat HP De tijd op een gegeven moment besloot... om er niet meer aan mee te doen. Het is al wel heel lang geleden. Dat ging aan, was de aanleiding van een artikel waar ik ook aan mee had gewerkt. Dat ging over de uh, zaak Volkert en uh, de, de moord op uh, Fortuin. Daar ja. hadden wij een stuk over geschreven. Overigens uh, werden wij daar vrijgesproken. Nou, dat was heel mooi. Maar uh, uh, dan zie je dus dat een aantal in dat geval, de politici daar een oordeel over gaven. En toen hadden ze zoiets: ja, moeten politici nu een oordeel geven over een journalistiek stuk? Maar wat had je om geschreven? Uh, nou ja, goed, we hadden het netwerk rondom Volkert in beeld gebracht. En dat was destijds een verhaal waar nogal veel uh, uh, mensen boos over waren. Maar, um, oké, okay, op een gegeven moment besluit zo'n hoofdredactie van HP De Tijd... wij doen niet meer mee dan zou je toch een beetje verwachten, was de Raad voor Journalistiek... van, hé, uh, hey, dat is toch geen goed signaal. Niet dat ze daardoor hun beslissing moeten terugtrekken. In dit geval was het ook niet nodig, maar dat is een keer gaan praten. Van, wat bevalt jullie dan er niet aan en, en uh, structureel niet? Maar er was, uh, gewoon, het werd gewoon voor kennisgeving aangenomen. En dat vind ik ook dat vind ik toch een slechte zaak. Dat ze niet geïnteresseerd zijn in de redenen waarom. Goed. Convallint, je bent ooit, de, uh, hoorde ik net van je, in een grijs verleden uh, verslaggever geweest in Den Haag. En ja. blij dat je niet bij het Katshuis hoeft te posten? Uh, nou, ik, ik vind het nog kinderspel, eerlijk gezegd. Uh, we hebben het over zes weken. En ik ben van de generatie die de kabinetsformatie uh, Haag heeft meegemaakt. En weet je nog hoe lang die duurde? <laughs> zes maanden, ik weet het niet meer. Over de 300 dagen, als ik me niet uh, vergis. En dat was dus 300 dagen lang uh, hangen op de stoep van het Katshuis. En het uh, tegenovergestelde. Nou, ik vond het wel uh, heel sensationeel. Ik ben blij dat ik het uh, meegemaakt heb. Ik zou het niet graag uh, overdoen. En ik, uh, ja, het hoort bij het journalistieke lijden. En de collega die net aan het woord kwam uh, had wel gelijk. De verleiding is uh, groot om in de kroeg aan de overkant uh, te gaan zitten... met het risico dat je dan het essentiële nieuws uh, mist. Dus ik ken dat gevoel wel. Goed, we gaan het zo meteen hebben over het BNN-feestje... wat uh, naar verluid uit de hand liep en alle andere mediazaken in ons mediaforum. Eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Radio 1. Het NOS-journaal. De oppositie in Syrië wil morgen weer betogen tegen president Assad. Verschillende oppositiegroepen hebben daarvoor een oproep gedaan. Sinds vanochtend vijf uur geldt er een staakt het vuren. Maar volgens onbevestigde berichten wordt er in verschillende steden weer geschoten. In Rotterdam is het bestuur van de onderwijskoepel Boor opgestapt vanwege een fraudeschandaal. Boor is een koepelorganisatie met 85 scholen voor het openbaar onderwijs in Rotterdam. Vijf verdachten zijn aangehouden en er zou zijn gesjoemeld bij de aanbesteding van bouwprojecten. De machinist die betrokken was bij treinongeluk in Stavoren in 2010 wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. De 60-jarige machinist reed met een onderhoudstrein door een stootblok... en vervolgens reed de trein dwars door een watersportwinkel. Uit onderzoek is nu gebleken dat er gebreken waren aan het baanvak. En het aantal docenten dat zich langdurig ziek meldt met psychische klachten stijgt. Dat blijkt uit onderzoek onder 60.000 werknemers... Bij langdurig verzuim in het onderwijs is in bijna de helft van de gevallen psychische klachten de oorzaak. En dat is meer dan bij alle andere beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien in het voortgezet onderwijs. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De mist van vanochtend is inmiddels opgelost en op steeds meer plaatsen breekt nu de zon door. In de oostelijke helft van het land ontstaan ook de eerste buien. Nou, het is nu een graad of 10. Vanmiddag zien we een afwisseling van zon, stapelwolken en daarnaast komen ook steeds meer buien tot ontwikkeling. En omdat er niet veel wind staat, trekt zo'n bui maar langzaam over en kan het plaatselijk flink nat worden. Nou, de meeste buien verwacht ik in het binnenland. Aan de westkust blijft het overwegend droog en zonnig. Het wordt vanmiddag 12 graden en daarbij staat er een zwakke tot matige wind en die komt uit het westen tot noordwesten. Maar vanavond wordt het geleidelijk aan droger en vannacht klaart het hier en daar op. Er is weer kans op mist en de minima komen rond het vriespunt uit. Aan de grond gaat het licht vriezen. Nou, morgen vrijdag is er opnieuw een afwisseling van zon en stapelwolken. En in de middag is er kans op een lokaal buitje. En het wordt dan 12 à 13 graden. Aan WB Verkeersinformatie: er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Duiven en Knopend Velperbroek 4 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reisschokken zijn weer vrij. Tussen Ede-Wageningen en Driebergenzeis rijden geen treinen na een wisselstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Dat is Joost Niemuller en Tom Verlint. Uh, ook journalist en mediaondernemer. Uh, op een mediserie uh, doet ons naar een feest uh, van BNN-acteurs. Waarbij gasten volgens de Telegraaf, uh, uh, volgens de bezoekster... Hakenkruisen, droegen en Hitlergroeten werden uitgebracht. Het werd georganiseerd door de fictieve studentenkoor uh, HSC Mercurius. Uit de BNN-drama-serie Feuten. Joost Niemuller, uh, wij hebben contact gehad met de organisatoren. Zij ontkennen het. meisje heeft volgens de Telegraaf uh, wel heeft met de Telegraaf gesproken. Hij heeft gezegd uh, dat ze aangifte gaat doen. Wat denk je, ludieke actie of is hier een grensoverschreden? Nou ja, in alles wat ik erover gelezen heb... is één element wat ik nu zo niet naar voren kom. Dat is namelijk in die serie Feuten zo'nzelfde kwestie speelt. Dus het is eigenlijk een soort echo. Hebben ze kennelijk georganiseerd wie? Dat nou, het is nog een beetje onduidelijk. maar van uh, iets wat natuurlijk ook inhoudelijk... en daar wordt ook een beetje de draag gestoken... met het feit dat in dit geval wordt iemand gechanteerd... die dan een werker, een prins is... die dan ook bij die studentenvereniging is... daarvan uh, is een foto gemaakt... In, uh, terwijl hij de nazi goed uh, brengt... en er wordt gechanteerd... en uh, om die reden moet hij uit dat... Uh, heel zielig, moet hij uit dat leuke studentenleven stappen... en terug naar de gevangenis van het koninklijk huis. Maar uh, uh, dus... Uh, dus die mensen zijn dus niet zomaar op een raar idee gekomen. Ze, het is ze, gewoon ze, de serie. Ze, ze hebben hiermee Nou ja, het is gewoon de serie. Kijk, ik bedoel, het gaat niet om de schuldvraag. Hè. Dus ik, uh, ik zeg hier niet mee, BNN is dus de schuld van dit gebeuren. Dat maar is Tom niet van Lint, als, je, als je de lijn van Joost doortrekt... dan wisten dus de mensen die naar dat feest gingen... dat ze iets soortgelijks konden verwachten. Uh, ja, we weten nu niet precies wat er op dat feest uh, gebeurd is, maar uh, als daar grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, dan verbaast mij dat niet, want dat propageert BNN toch eigenlijk, in, niet alleen in dit programma, maar ook in, in andere programma's. En als je de indruk wekt dat geen grenzen meer heilig zijn, dat alles moet kunnen, ja, dan vertaalt zich dat ook op dit soort plekken, dus het verbaast me niet. Uh, Joost, de... ja, als ja? ik nog even mag, want ik ben het hier helemaal mee eens. Maar er is nog wel een aspect wat erbij komt. En is dat. Het verbaast me dat nu, iedereen zo gelijk. Uh, roept handen hiervan af. Ik heb geen verantwoordelijkheid. Bierin zegt dat nu. Die, die organisatie van het feest zegt dat nu. Uh, zonder dat het heel duidelijk is wat die nu eigenlijk precies gebeurd is. Dus dat vind ik ook wel een beetje een rare kramp van de mensen de hele tijd. Van uh, oh, nazi's. Oh, ik heb er niks mee te maken hoor. Zonder dat ze eigenlijk weten. Want, uh, misschien was het wel een, een voorkomen ironisch neergezet. Uh, iets waar helemaal niks aan de hand was. Behalve misschien inderdaad één die spijtje. We twijf, weten het niet. Twijf, dat zei geen rechterhand naar boven. Ik weet niet of <sijf> het toeval was. Maar... Ja. <sijf> overigens, overigens vind ik dat een omroep wel degelijk medeverant. is heeft voor uh, effecten die men uh, oproept en die een neveneffect van programmering kunnen zijn. Dus je kunt nooit zeggen, we hebben er niks mee te maken. Maar goed, daar ligt natuurlijk wel degelijk een laag onder, het hele programma, namelijk de idiotie van wat er in die uh, studentenkoersen gebeurt. Ja, maar is het de bedoeling om dat aan de orde te stellen, of is het de bedoeling om, om een lekkere grensverleggende televisie te maken en is er een uh, theater uh, gezocht waarin dat uh, kan? Want ik vind dat BNN zich wel erg sterk profileert... met uh, al maar het verleggen van grenzen omwille van de grenzen. En uh, uh, ja, dat, dat, dat kan dan dit soort gedrag uh, uitlokken. En uh, nogmaals, ik vind dat je daar dan ook wel verantwoordelijkheid voor uh, hebt. En wat mij betreft kan het soms wel een... Minder op de Nederlandse televisie, zeker de publieke televisie? Nou ja, de commerciële waren gisteren ook goed bezig. Echt scheiden, een nieuwe RTL-programma. <tieft> dat, dat, dat verlegt in zekere zin ook wel een soort van grens. Um, hoewel dat is eigenlijk ook meer aan jullie. Um, de eerste aflevering, daar werden Miranda en Erik. Het gaat over echt scheiding. Um, Miranda en Erik gevolgd. Erik had iemand ernaast uh, en, en wilde scheiden. Laten we even kijken, luisteren een klein stukje uit die uitzending. Kijk als op tafel zitten. Alleen <tieft> ze spulletjes gepakt. Papa gaat weg. Snel dus moeten jullie heel lief zijn voor mama. Maar ja. nou, we wel dat papa heel veel van jullie houdt. Altijd. Ook al ben ik er niet vaak meer. Bijna niks meer. Nee. Maar als we er zijn, als we bij elkaar zijn, dan gaan we heel veel plezier maken. Goedemorgen zeggen dat. Het Soms verlies je een beetje het vertrouwen in de mensheid. als je sommige dingen hoort. Dan vertellen stom wat veel. Wat bedoel je ermee? Ja, zo'n zo man die dan met, uh, met een betrekkelijk gemak. Uh, zijn kinderen in, uh, in de steek laat. dat is uh, hartverscheurend uh, natuurlijk. Maar is dit een taak van de publieke. van de commerciële televisie, überhaupt, van de Nederlandse televisie. om dit, dit de huiskamer in te pompen? Ja, ik vind het echt weerzinwekkend. Ik bedoel, uh, nog even los van een man die zijn kinderen in de steek laat... die dingen gebeuren, maar een man die dat graag op de tv laat zien... en die de kinderen daardoor nog wat extra slachtoffer laten worden... want die kinderen zitten hier nergens op te wachten. Uh, ik, ik zie net uh, een stukje van Jean-Pierre Gele vandaag in de Volkskrant... die schrijft van, uh, moeten de kinderen als ze groot zijn... dit nog op dvd terugzien? Ik bedoel, iedereen weet wel hoe traumatisch het vaak kan zijn... voor kinderen, zo'n scheiding. En dan ook nog eens een keer uh, opgevoerd worden vanwege de ijdelheid van die ouders uh, om op tv te komen. Dat is echt, vind ik, echt dubbel weerzinwekkend. Dom, ijdelheid? Ja, domheid, uh, denk ik. ik. Ik weet ook niet wat hier precies op de achtergrond speelt. Uh, ik maak soms zelf uh, serieuze televisieprogramma's en zie dan hoeveel moeite het kost om mensen over te halen om daaraan mee te werken. En dan, zijn de, dan kloppen de intenties, zal ik maar zeggen. Uh, dus ik vraag me af hoe het commerciële televisie elke keer weer lukt... om mensen rond dit soort programma's uh, over de scheef uh, te krijgen. Maar ter... is het niet gewoon inderdaad ijdelheid? Bijvoorbeeld dat mensen het ook een soort van lekker vinden... om gewoon hun lief en leed te delen? Nee, nou, de dat Nederland? denk ik niet. Ik denk dat het soms ook uh, wanhoop, wanhoop is. Want je, ik, ik denk dat uh, de, de moderne samenleving leidt aan een aantal problemen. En een van de grote problemen is dat er veel gecommuniceerd... maar slecht geluisterd wordt. Dus ik denk dat als je behoorlijk in de knoop uh, zit, in een privéomgeving... dat het dan heel moeilijk is om mensen tegen te komen. Die, die je kunnen helpen en die naar je willen luisteren. En dan maar, staat er ineens zo'n televisiestation voor de deur met alle power die in televisie. Maar de televisiestation... vraag is of deze man goed wist wat hij deed. Want hij speelt de, de rol van bad guy met overtuiging, zullen maar zeggen. Hij eh, heeft een relatie buiten de deur, dat wist zijn vrouw. Eh, sterker nog, zijn vrouw bracht hem af en toe naar het, het vliegveld om, om naar zijn andere relatie te gaan. Het is hier niet sprake van een draaiende kamer die ergens binnenkomt. Deze mensen die wisten in welke setting ze terechtkwamen. En die maar hebben hoe jij de zei, de het is beschadigend is het voor die kinderen? De vraag is ook: hoe beschadigend is het voor die man eh, en ook misschien voor die vrouw? Nou, ja. ik denk dat dat wel meevalt, omdat. Die mensen in een bepaalde biotopen leven, die hebben kennis en de omgeving weten in het algemeen wel hoe die mensen in elkaar zitten. Dus er bestaat al een, al een beeld van deze mensen, dat zal door zo'n televisie optreden niet veranderd worden. Maar wat je die kinderen aandoet, dat is volgens mij een fundamentele vraag. Overigens uh, is er niks op tegen om dit soort op zich relevante onderwerpen op de televisie te behandelen. Dr. Phil laat zien hoe dat op een fatsoenlijke manier kan en op een manier die mensen uh, helpt. En daar zul je dan niet zo gauw... Uh, dat zal niet zo gauw gaan over de, over goed, de rug van de, jonge Maar goed, de vraag is natuurlijk ook... wat vind je van die programmamakers die, uh, die zo'n concept bedenken... en ook uitvoeren, willens en wetens... dat er dus ook die kinderen ook te zien zijn. En ook uh, in dit geval uit dat fragment... Hè, ik, heb het, ik heb het echt niet willen zien, want ik vond het echt te erg. Uh, uh, waar je ziet hoe pijnlijk het voor die kinderen is... die dat dan ook nog een keer... want die kinderen hebben helemaal nergens om gevraagd. Ja, dit valt ook in de categorie alles voor de kijkcijfers... en alles voor de windcijfers. Ja. In die categorie maar dat valt... moet toch ergens wel... Ik bedoel, we hebben nu gezien met die, met de, wat gebeurd is met het ziekenhuis... Dat op een gegeven moment wordt toch wel ergens de stekker eruit getrokken. En maar ik, ik vind, denk... vind je nou werkelijk dat het zo ontzettend veel anders is... dan, dan, dan alle andere uh, privacy schendende programma's, zal ik maar zeggen? Dit zijn toch wel om links van rechts. Nou ja, maar even los van de kinderen. Je, je moet Maar even los per volwassene kijken ja. wat ze doen. Je moet alles per geval bekijken. Ik bedoel, patiënten die naar een eerste hulp komen en die ongewild gefilmd worden, daar zijn we het allemaal even eens. Dat kan niet. Ik vind in dit geval: uh, hier zou ook, uh, dit zou ook voor de rechter gebracht moeten worden. En dit zou ook gestopt moeten worden. We gaan het even hebben over iets anders nog. Uh, vanmorgen stond in de Volksstand een interview met oud-topambtenaar Roel Bekker. Vannacht de gast in Casaluna, overigens. Uh, hij schreef een boek over de 40 jaar dat hij rondliep op het Binnenhof als, uh, uh, als, als topambtenaar. Uh, en hij hekelde eigenlijk ook een beetje de manier waarop uh, dat daar allemaal gebeurt. Tom Verlint, de rol van de, de, de, de leiders op de departementen. Hij zegt, die kunnen eigenlijk helemaal niet meer bewegen. Die kunnen helemaal niks meer, die mensen. Ja, hij snijdt een heel fundamenteel uh, probleem uh, aan de orde. Dat heeft ook te maken met medialogica. Hoe moet je je tegenwoordig in de politiek uh, handhaven? Dat moet je doen door op een bepaalde manier in de media te opereren. Want anders verdwijn je uit beeld. En de manier waarop je uh, in de media opereert... heeft niks meer te maken met, met de werkelijke werkelijkheid, uh, zal ik maar zeggen. Er zijn een heleboel problemen op te lossen. Die vragen een, een aanpak op langere termijn. Dat is allemaal niet vreselijk sexy. Er is geen eer mee mee te behalen. Dat is wel met korte termijn succesjes... Maar die dat zijn juist die marathonlopers, zoals hij het noemt. Dat zijn die mensen die voor die lange ja, termijn hij, hij, hij, hij zegt dat ze niet meer serieus genomen worden door hun uh, ministers. Dat sommige ja. ministers niet met ze. Uh, Communiceren. Uh, dus topambtenaren worden niet meer uh, serieus uh, genomen. De, het zoeklicht staat op de korte termijn successen in de politiek. Precies, en daar dat zorgt de, de politiek op ja, dat zorgt ervoor dat het systeem langzaam uh, vastdraait. Dat is wat hij aan de orde stelt. En wij zullen daar nog stevig de rekening van gepresenteerd krijgen. Daar Joost. heeft hij gelijk in. Ja, wel mee eens. Maar er zit ook wel een aspect in van. Uh, de ambtenaar die zich een beetje terug uh, in de, de donkerte geplaatst ziet, want hij voert hier wel op dat ambtenaren vroeger hield overal toespraken, traden naar buiten. Er was een, een, zijn gevoel een mooie mix van uh, politiek en uh, bestuur die door hen werd uitgeoefend. En kennelijk zijn zij uh, terug in een hok wat dat betreft. Maar dat klopt toch ook? Uh, kijk, de politiek wil, staat niet meer topambtenaar. Top staan, ze worden niet meer toegestaan om naar buiten toe te, te spreken, om op conferenties uh, ja, maar goed, het wat voor wij te journalisten te praten, en kamerleden te praten. Wel, ik vind dat ook eigenlijk wel terecht. Ik vind niet dat dat een Functie van, van ambtenaren, het is, een soort, dat zijn geen gekozen mensen. Maar Die je hoort zich niet politiek. Maar Joost is het ook het, niet zo dat, dat, dat de, de discussie is misschien niet zozeer door wie de functie uitgeoefend moet worden. Hij stelt aan de orde dat de lange termijn functie, de, het, het ontwikkelen van lange termijn visie, fundamenteel werken aan oplossingen van problemen waar we mee geconfronteerd worden, dat dat niet meer plaatsvindt. Ja. Dus het, het gaat minder over de vraag uh, welke rol. Ambtenaren wel of niet moeten. Nou, vervaren. voor hem wel. Want voor hem is dat natuurlijk. Verhaal. Hij ziet voor zichzelf daarin een maar belangrijke. Cruciaal taak. cruciaal is ja. dat media vaak ook geen, geen zicht meer hebben op waarom processen zo waar, Waarom vinden beslissingen op een bepaalde manier plaats? Die hele voorbereiding van beslissingen, die ligt op dat niveau. Ja, maar en wat journalisten ook, wat komen in. niet meer bij die topambtenaren. Ja, mm. Dat gaat uit van de veronderstelling dat er beslissingen genomen worden. Maar daar wordt uiteindelijk wel. wel. Nou ja, daar wordt al wekenlang in een crisissituatie en het kat, katshuis overlegt... over het aanpakken van de crisissituatie... zonder dat er resultaten uitkomen. En dat is ook wel een punt van zorg... wat hij terecht signaleert naar mijn smaak. Maar journalisten hebben geen toegang meer tot die topambtenaren. Die topambtenaar wordt ook onzichtbaar in het publieke domein. Nou, ja, een beetje goede media... journalisten wel. Hè? Je wil je, je wetten altijd wat vinden. Het is een kwestie van even harder aan trekken. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja, ik, ik heb het in mijn tijd binnen binnenhof. Wat ik regelmatig daar wel contact mee. En, uh, maar op een gegeven moment, uh, uh, ja, het dat gaat dan, dan moet je bronnen hè, en zo, op zo'n manier brengen. Maar het is natuurlijk ook uh, lui uit van journalisten... om gewoon maar die microfoon bij de eerste beste uh, Kamervertegenwoordiger... die langs de gang langskomt, uh, je itemtje te pikken. Ik bedoel, je moet, je moet wel even verder kijken dan dat. Maar Ton, dit gaat over iets heel fundamenteels. Namelijk dat journalisten willen weten hoe de macht fun functioneert. Ja, maar het gaat erbij, jij gaat ervan uit dat er... Uh, nog processen zijn en dat er te, be, lange termijn beleid wordt ontwikkeld en dat wij zo graag willen weten hoe dat gaat. Maar in dit artikel wordt nou juist uitgelegd dat de politiek op het ogenblik zo op de korte termijn en op incidenten is gericht dat er eigenlijk geen lange termijn beleid meer wordt gevoerd. En dat is een veel groter probleem dan de vraag of wij wel precies weten wat er aan de hand is. Ja, maar goed, dat heeft ook te maken dat er natuurlijk veel onvrede is onder de, vo, onder de bevolking ook uh, wat dat lange termijn eigen beleid nu eigenlijk voorstelt. En dat er dus in, ook in een maatschappij leven waar continu nu zoveel gebeurt, uh, daar heb je dan helemaal op te reageren. Joost Niemuller, journalist. En Tom Verlint, hartelijk dank, heren. Beiden. Chris Berrio staat met second best. slaat misschien wel op een plaatje, wie zal het zeggen. De Nationale nieuwsquiz gaan we spelen. We gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Um, dat doen we vandaag met Erik Verduin uit Zandam. Welkom. Hallo. Um, Erik, als het jou lukt om de nieuwscanner van deze week te worden... dan win je 300 euro. Zo niet, dan hebben we toch twee hele aardige prijzen voor je. Um, de hoogste score was 135 punten. Word je daar zenuwachtig van? Um, nou ja, het geeft niet echt heel veel hoop, maar het is een uitdaging... Ja. Hoe heb je je voorbereid, Erik? Um, ja, gewoon het nieuws uh, gekeken, samenvatting gemaakt... Uh, ja, mensen geïnformeerd, of me laten informeren. Je hebt een samenvatting zelf gemaakt? Ja. Heb je die bij je? Ja, nu niet, want dat, dat scheen niet te mogen. Oh, nee, nee je mag niet afkijken. Nee, dat is inderdaad wel heel erg makkelijk. Maar dat vind ik al heel professioneel klinken, moet ik zeggen. We gaan het, uh, we gaan het gewoon proberen. We gaan de eerste ronde jouw uh, nieuwsfactor vaststellen... en um, eens kijken hoe ver je komt. Ik, uh, ik hoop ver. Succes. Dank u wel. De Nationale Nieuwsquiz. Kom ik bij de hulp aan Suriname, voorzitter? Ja, alle hulp stopzetten per direct. Het gaat wel om zaken die de regering zullen treffen. Die onderwijl de bevolking die dan toch al vaak zoveel te lijden heeft... niet verder doet lijden. Ik heb er vertrouwen in dat de rechters van de krijgsraad... het proces gewoon doorzetten. Nederland stopt met het geven van ontwikkelingshulp aan de Surinaamse regering. Op deze manier wil minister Roosentaal protesteren tegen de omstreden amnestiewet... De eerste vraag is, de verdachten van de decembermoorden mogen Nederland al niet meer in. Maar Roosentaal wil het uitbreiden tot welke landen die welk verdrag hebben ondertekend. Um, ik heb daar eigenlijk geen idee van, maar ik hoop dat het iets te maken heeft met de Chineesche conventie. En nee. Ah, helaas. Nee, het heeft te maken met het verdrag van Schengen. Oh, het verdrag van Schengen, dat was wat ik zo zocht, ja. Daar, uh, uh, gokt hij op, daar richt hij zich op, moet ik zeggen, de minister. De tweede vraag, om welk geldbedrag gaat het bij het opschorten van de hulp aan Suriname? 20 miljoen. Dat is goed. Ja, het geld bestemd uh, voor steun aan de regering. Uh, het is de restant van de 1,6 miljard euro die, de Suriname, die Suriname bij de onafhankelijkheid werd toegezegd... maar die trouwens ook heel lange tijd uh, niet is uitbetaald. Het gaat dus om de laatste 20 miljoen. Ik lees jou een kop voor uit een krant. De vraag is waar gaat die kop over? En daarbij krijg je drie mogelijke antwoorden te horen. Het citaat is... Solidariteit is wel wederkerig. Gaat het over... Een nieuwe club, genaamd G500... moet een club worden van 500 leden tot ongeveer 35 jaar... die actief lid worden van de drie grote middenpartijen... CDA, PvdA en VVD. Gaat het over PvdA-leider Diederik Samson? kon het een nieuwe koers aan en sluit samenwerken met de VVD niet uit... Of drie, de wapenstilstand in Syrië is vandaag om vijf uur ingegaan... en sindsdien zijn er geen gevechten meer geweld. De kop is dus, solidariteit is wel wederkerig. Volgens mij is dat antwoord A, uit de Volkskrant. Ja, dat klopt. Ja, daar gaat het ook over. Ja, de club die de stem van jongeren in de politiek moet gaan vergroten. Daar ging deze kop over. Goed, de vierde vraag. Welke oud-Laks-voorzitter is een van de initiatiefnemers van dit project? Siewert van... Oh. Ik kan het je duizend keer zeggen, maar hij heet Siewert van... Nog wat. Ja, en dan zijn er wel heel veel Siewerts... Hoe heet die vent nou? Pak hem even door. Nou, Siewert van Linden. Nee, geen idee. Helaas. Ja, hij heet Siewert van Linden. Linden? Maar of we nou Linden af moeten gaan keuren, terwijl je... Nou ja, de rest wel goed had, jury. We komen er al even op terug. Oké. Ja, we komen dus even terug. Oké, okay, goed. Um, ik laat je een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Ja. De minister heeft krachtdadig opgetreden in die hele moeilijke situatie... waarin de ene na de andere maatregel getroffen moest worden... om die uh, financiële sector overeind te, te houden. Um, hij is niet makkelijk. Is het uh, knol van de DNP? Nee, het ja. is iemand die gisteren all over the news was. Ja, je hebt nu ah. al een antwoord gegeven, hoor. Maar de voorzitter van de commissie... Maar oh, dat was, wel ja, was Jan de Wit. Ja, Jan de Wit oh, twijfelde nog. Ongelooflijk. Had je intuïtie maar gevolgd, jammer. Ja, hm. dit was Jan de Wit. De conclusies van, van zijn onderzoek werden gisteren bekendgemaakt. Voor mensen met een spaarrekening tot 100.000 euro... is het nu mogelijk om een geld terug te krijgen als een bank failliet gaat. Naar welk bedrag wil de commissie dit verlagen? 50.000. Dat is goed, Zeker. Ja, het depositogarantiestelsel, daar gaat het over. Tijdens de crisis ging het van 40.000 naar 100.000. En de commissie zegt dat moet nu weer terug moet naar, naar 50.000. Ja. Bij de volgende vraag kun je maximaal vier punten verdienen. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag erbij is, wat bedoelen we? Um, als je denkt te weten, dan zeg je stop. Uh, en dan wil ik ook graag een antwoord horen van je. Ja. Vier. Sinds gisteren is mijn einddoel helder in zicht. 3. Ik werd het zadel in geholpen door een stel blunderende vriezen. 2. Al mijn concurrenten verspeelden Stop, gisteren... Stop Ajax. Ja. Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk bij drie wist je het volgens mij, of niet? Ja. Ja, ja. Het was nog bij drie, ja. <laughs> ja, mijn einddoel is in zicht. Nou goed, dat is, dat is helder, denk ik, hè. Um, ik. Ik werd in het zadel geholpen door een stel blunderende vriezen. Dat lijkt me ook wel helder. veen begon met de blunder van uh, Jeffrey uh, Gouwerleeuw. En uh, daarna nog een cadeautje van de penalty. Uh, goed, nou ja, weet je al met al, we hebben die vraag toch afgekeurd. Ze zijn een heel een beetje streng voor je. Oh. Uh, want Van Lien is wel zo'n algemeen bekende naam. Dus dat betekent dat jouw nieuwsfactor is vastgesteld op vijf. Oh, nou, dat wordt heel, veel, heel goed mijn best doen zo meteen. Ja. Ik ben het eens met de stelling.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 Gisteren kwam de commissie De Wit met zware kritiek op de manier waarop Wouter Bos als minister van Financiën de crisis heeft aangepakt. Hij zou te veel geld hebben betaald om banken te kopen en de Kamer onvolledig en te laat hebben ingelicht. Is die harde veroordeling terecht of is het met de kennis van nu makkelijk praten, dan moeten we hem die fouten niet te zwaar aanrekenen. De stelling, Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie De Wit. Eens voor eens kunt u sms'en naar 7070, dat kost 50 cent, gratis bellen 0800-1101. Stemmen op www.stam.nl of twitteren hashtag 0801101 1101. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de Commissie De Wit. We gaan in de 90 seconden tijd, Erik, zoveel mogelijk vragen op je afvuren. Zullen we er meteen maar mee beginnen? Doe maar. Oké, okay, komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Het netwerk van welk telecombedrijf is zo goed als hersteld na de het goed? Welk land zal Koningin Beatrix in juni in bezoek brengen? Geen idee. Turkije. Waar is vanochtend een overval gepleegd op een geld- het Nieuwe Is goed. Wie is in Noord-Korea gekozen tot voorzitter van de Centrale Militaire Commissie? Uh, iemand, ik uh, geen idee. Kim Jong-un. In welk land zijn negen illegale mijnwerkers gered die al nee, zes dagen vastzitten? Dat is goed. En de VVD wil welke acteur naar Den Haag halen om over de Sudan project projecten te praten? Uh, George Clooney. In welk land is een Amerikaans legertoestel neergestort? Um, Marokko. Is goed. Wie is uiteindelijk van de most wanted lijst van de FBI afgehaald? O, Bin Laden. Is goed. De politie van welke stad? Het is gisteren op eigen houtje wilde actie gehouden. Leeuwarden. Is goed. Wie wil een jaar extra de tijd om zijn verdediging in het Joegoslavië-tribunaal voor te bereiden? Uh, uh, geen idee. Ja. Tom heeft zich afgemeld voor welke wielerwedstrijd, vanwege ontstekend voet. Is goed. De politie heeft gisteren een dronken bestuurder van wat voor voertuig van de weg gehaald? Een uh, uh, uh, scooter. Is goed. Door de vrieskou van afgelopen winter valt vooral de oogst van wat voor soort fruit enorm tegen? Appels. Peren. Welke elektronica concern heeft bevestigd dat er 10.000 banen verdwijnen? Sony. niet. Is goed. De directie van vrouwenopvang het gooi. In welke gemeente is bij direct op nonactief gezet? Is goed. De raad van State is kritisch over de plannen van het kabinet om te eisen voor wat voor migratie aan te scherpen. Uh, huwelijks. Gezinsmigratie. De organisatie van welk hardloop-evenement... heeft de benadeelde lopers Uiterecht, geen excuses aangeboden? Marathon. Ja, is goed. Welk Nederlands attractiepark... is de grote winnaar geworden van de Diamond Theme Park Awards? Efteling. Is goed. Volgens advocaat Lang is de kans klein... dat de oorzaak van het vliegtuigongeluk in 2010... in welk land ooit nog wordt gevonden? Libië. Dat is ook goed. <laughs> ja, dat betekent dat je... Dit heb je ontzettend goed gedaan. Dat jij uh, 14 goed hebt en dus op een totaalscore uitkomt van 70... Uh, hartstikke goed. Je krijgt twee kaarten voor de Beeld en Geluid Experience. En de Rundsch Radio. dank dat je hier was. Graag dan. Ik hoop dat je nog een keer meedoet. Wel Dankjewel. ja. Tot zo. Dus zo betekent we. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Sport of Radio 1. Vanavond om 8 uur, de Herendivisie. De Graafschap Utrecht. En het doelpunt van De Graafschap. TVV Vitesse. Doelpunt. Ja, tegelijk maken. 8, 8. En NADO Groningen. Daar komt Bakuna, daar is het 2-0. NOS langs de lijn, vanavond van 8 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.